Ik heb ervoor gekozen om het boek De Helaasheid der Dingen te lezen. De voornaamste reden was dat ik al heel veel positieve reacties had gehoord over zowel de film als het boek. Beide zijn ook zeer bekend en het feit dat zowel het boek als de film voor mij nog onbekend terrein waren, zorgde ervoor dat het eens tijd werd om daar verandering in te brengen. Bovendien heeft onze leerkracht Nederlands uit het vierde jaar ooit eens een aantal bladzijden uit het boek voorgelezen, en dat had toen een positieve indruk op mij nagelaten. Vooral de losse schrijfstijl en het vlotte taalgebruik spraken mij enorm aan. Een reden te meer dus om het boek eindelijk eens te lezen. Als verwerkingsmethode heb ik gekozen voor de affectieve en creatieve lezer, omdat er in het boek veel emoties aan bod kwamen. Voornamelijk positieve, maar zeker ook negatieve, wat het uiteraard extra interessant maakt. Als creatieve verwerking koos ik ervoor om de personages van het boek te vergelijken met de personages uit de serie New Kids. Dit omdat de familie uit het boek me sterk deed denken aan de New Kids. In de helaasheid der dingen keert de schrijver Dimitri Verhulst terug naar zijn geboortegrond in in Reetveerdigem. We maken kennis met zijn vader Pierre die zijn paar uur oude zoontje in een postzak op zijn fiets langs alle kroegen droeg van het dorp om aan zijn vrienden te tonen. Zijn grootmoeder, wiens nachtstrust, al te vaak gestoord wordt door de politie, als die weer eens een van haar dronken zonen thuis komt afleveren. En niet te vergeten de werkloze nonkels Potrel, Witten en Zwaren, voor wie een wereldkampioenschap suipen het hoogst haalbare is, en die leven volgens het adagium dag en wij slepen ons er doorheen. De helaasheid der dingen is zowel een gevoelige ode, als een hilarische afrekening met de dorp van het van een jeugd. Verhulst is een sterk stilist die met veel gevoel voor timing en vertelkracht de aandacht van zijn lezers vasthoudt van de eerste tot de laatste bladzijde. Voor de affectieve bespreking van mijn boek zal ik verschillende elementen bespreken. Mijn gevoelens ten opzichte van het verhaal op zich, de personages, enkele specifieke gebeurtenissen en de schrijfstijl zullen aan bod komen. Als eerste is er het verhaal op zich wat voor mij vooral positieve gevoelens opwekte. Het idee van een best wel marginale familie als onderwerp voor een boek vond ik zeer geslaagd en zorgde er meteen voor dat ik er met plezier wou lezen. Toen ik het boek uit had, had ik best wel spijt. Ik vond het namelijk een zeer spannend boek en heb dit met plezier gelezen wat voor mij persoonlijk niet vaak voorkomt. Het doel van het boek is volgens mij ook amuseren en daarin is Dimitri Verhulst zeker geslaagd met dit hilarische boek. Dan zijn er ook nog de personages op zich. De leden van de familie Verhulst, hun nichtje en nog enkele andere zeer opvallende personages die het verhaal meer kleur geven. De familie Verhulst is een zeer arme familie. Ze wonen in een klein huisje en hun bezittingen zijn niet bepaald luxueus. Ze hebben amper genoeg geld om zichzelf te onderhouden en hebben in elk café uit de buurt nog schulden. Aan de ene kant vind ik het de schuld van de familie zelf dat ze in de schulden zitten en ik vind het niet verstandig dat ze hun weinige geld opdoen aan op café gaan. Ik voel dus een klein beetje onbegrip. Maar langs de andere kant is dit kleine gelukje van op café te gaan nog het enige wat de familie nog heeft en waar ze gelukkig van worden. Vandaar voel ik ook begrip voor hun situatie. Bovendien is de familie zeer trots op hun bestaan. Op pagina 10 zegt Dimitri bijvoorbeeld, wij waren arm, altijd al geweest, maar droegen onze armoede met trots. En na dit citaat van Dimitri was ik enorm gefascineerd over de manier waarop de familie omgaat met hun situatie. Volgens mij bewijst het ook dat een mens niet veel meer nodig heeft dan een hechte familie en vele vrienden om gelukkig te zijn en niet die hoe enorme hoeveelheid materiële dingen. En toen deze boodschap bij mij binnendrong was ik echt ontroerd en kreeg ik ook respect voor deze familie. Bovendien was de familie niet alleen trots op hun leven in armoede, ze waren ook trots op hun familietradities en vooral op wat ze van hun vader hadden geleerd, al was Suipen het enige wat hij aan had geleerd. Wanneer Dimitri het had over zijn vader in de zin, hij dronk altijd rechtstaand met een hand in zijn zij, omdat hij zo beter zijn hoofd naar achteren kon gooien en zijn keel kon openzetten. Zei hij dit met trots en werd duidelijk dat hij naar zijn vader opkeek. Ook dit element vond ik zeer ontroerend. Dimitri zelf wordt echter vaak weergegeven als het toetske van de familie. Zijn onkels sleuren hem overal mee naartoe. En met overal heb ik het vooral over zuip- en schranspartijen in de naburige cafés. Bij alles wat ze doen, volgt hij hen en doet hen na. Een opvoeding zoals het hoort, krijgt Dimitri dus eigenlijk niet. En dat vind ik best wel zielig. Een mooie schoolcarrière en een goed betaalde job zijn voor hem niet bepaald weggelegd. En dat vind ik ook wel erg. De jongen heeft niet bepaald geluk met een afkomst als deze. Langs de andere kant zorgt deze situatie waarin Dimitri bijvoorbeeld wordt meegesleurd op kroegentocht ook voor hilarische situaties, maar hierover vertel ik dadelijk nog enkele anekdotes. De anekdote die mij het meeste is bijgebleven is er een uit het eerste hoofdstuk. Hierin komt Sylvie, de nicht van Dimitri, samen met haar moeder logeren bij de familie verhulst. Niet heel onverwachts loopt alles al vrij snel uit de hand. De mannen nemen Sylvie mee op café waar ze haar eerste pint drinken en waarop al gauw enkele anderen volgen. Waardoor Sylvie uiteraard volledig de pedalen kwijtgeraakt. Ze danst op de tafel, gooit haar kleren uit en zuipt erop los. Deze anekdote was een prachtige opener voor het boek. Bovendien vond ik deze scène enorm grappig. Vooral de transformatie van het opgevoerde meisje naar een totaal losgeslagen cafégangster kon mij wel bekoren. Ook al is dit in het echte leven misschien een beetje onverantwoord. Wanneer Sylvie op weg naar huis moest plassen, riep ze naar haar onkels, ik moet pipi doen. Deze uitspraak werd in het boek vervolgd door de opmerking van Dimitri waarin hij zei, wij deden geen pipi, wij zeikten. Dit vond ik best wel een droge opmerking. En daarom is ze mij ook bijgebleven. Wanneer de dronkenlappen eindelijk thuis kwamen en Sylvie's moeder vol ongerust zat te wachten, zong Sylvie spontaan... Het wonder is geschiet. Mijn pruim is nat en het regent niet. Dit lied, ook wel het pruimelied genoemd, vond ik wel origineel gevonden en ook best wel hilarisch. In een van de volgende hoofdstukken, de Ronde van Frankrijk, wordt bewezen dat de familie Verhuls echte doorzetters zijn. Er wordt in hun gemeente Reedveerdigem een zuipuitstrijd georganiseerd met als thema de Ronde van Frankrijk. Dagelijks komen de deelnemers samen om liters drank en bier binnen te kappen in zogenaamde etappes. Uiteraard doet er ook een Verhulst mee aan deze wedstrijd. Herman Verhulst, of gewoon de Herman, heeft zich volledig tijdens deze wedstrijd laten gaan. Hij weet van zichzelf dat hij al goed is met het verwerken van liters bier, maar dat hij het wel moeilijk heeft met sterke drank. Toch laat hij zich van zijn sterkste kant zien en kapt alles naar binnen. Hij gaat zelfs zo ver dat hij een comateuze toestand bereikt. Enkele dagen later mag hij echter terug naar huis en is hij zeer trots op zijn zuipprestatie. Bij dit fragment had ik ook zeer uiteenlopende gevoelens. Ten eerste vond ik het wel chapeau dat een Herman zich niet liet doen en dat hij een enorm doorzettingsvermogen heeft. Ook de manier hoe hij omgaat met het feit dat hij in coma heeft gelegen vond ik fascinerend. Langs de andere kant lijkt een zuipwedstrijd van deze omvang mij erg onverantwoord en zeker als er sprake is van comateuze toestanden en dergelijke. Hierdoor had ik best wel een gevoel van onbegrip. Ik kan er niet in komen dat het leuk is om jezelf in coma te zuipen voor een wedstrijd. Bovendien vind ik dit zeer onverantwoord. Een laatste anekdote die me het best is bijgebleven is er een uit het hoofdstuk Alleen en Allenen. In dit hoofdstuk komt er voor de zoveelste keer een deurwaarder aanbellen bij de familie Verhulst. Deze keer heeft hij het gemunt op de tv. Maar de tv is het lijfstuk van oma Verhulst en als iemand dit van haar zou afnemen heeft ze werkelijk niets meer. De prachtige Duitse muziekshows zijn namelijk haar enige bezigheid terwijl alle mannen op café zijn. De Verhulsten doen er dus alles aan om de tv te kunnen houden, maar helaas, de tv wordt meegenomen. Dit vond ik best wel zienig, want ik vind oudere mensen namelijk schattig en ik denk ook dat ouderen zich makkelijk kunnen hechten aan bepaalde dingen. In dit geval een tv. Vooral in het geval van Bomma Verhulst, die vaak s'avonds alleen thuis zit en dus niet veel beters te doen heeft dan tv te kijken. Daarom vond ik het echt zielig dat de tv van de boma werd afgenomen. Als creatieve verwerking voor mijn boek heb ik ervoor gekozen om de personages uit de helaasheid ter dingen te vergelijken met de New Kids. De gelijkenissen tussen de familie Verhulst en de jongere groep van de New Kids waren naar mijn idee uitermate treffend. Dankzij het feit dat de helaasheid ter dingen ook reeds verfilmd is geweest, kan ik alvast de gelijkenissen weergeven qua uiterlijk van de Verhulsten en de New Kids. De brede leren jassen, de Nike sportschoenen en de nektapijtjes zijn hierbij alvast onmisbaar. De serie New Kids gaat over een Noord-Brabants groepje hangjongeren uit het dorp Maaskantje. De jongeren gedragen zich in een stijl van de happy hardcore cultuur en zuipen zich dagelijks te pletter. Deze zuippartijen zijn dan ook een nieuwe overeenkomst tussen de New Kids en de familie Verhulst. Ook de dorpen waarin ze leven zijn vergelijkbaar. Zowel Maaskantje, waar de New kids wonen, als Reetveerdigem, waar de familie Veruns woont, bestaat uit straten met talrijke cafés. Een andere gelijkenis is het gedrag van alle personages. Geen van allen is, is hier vies van een potje vloeken. De woorden kut, godverdomme en dom wijf worden talrijk naar boven gehaald in beide gezelschappen. En ook van enkele slagen uitdelen tijdens caféruzies zijn ze niet vies. De laatste, naar mijn idee mooiste overeenkomst tussen de New Kids en de Vruelsen gaat over het feit dat ze het allemaal niet breed hebben. Ze zijn echter trots op hun bestaan en ze zouden hun armoede en familie niet willen omwisselen voor een rijker en luxueuzer bestaan. Vanaf de eerste tot de laatste bladzijde van de helaasheid der dingen heeft het boek mij kunnen blijven bekoren. Het heeft namelijk volledig aan mijn verwachtingen voldaan. Het was een grappig, emotioneel en visueel voorstelbaar boek. Met de keuze voor de verwerking was ik ook zeer tevreden. De creatieve verwerking vond ik zeer boeiend en ook de affectieve verwerking ging me goed af, omdat mijn gevoelens ten opzichte van het boek zeer duidelijk waren. Ik kan deze gevoelens omschrijven met de woorden ontroering, hilariteit en medelijden.